Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De verdachte van de misbruikzaak in Amsterdam... werkte 18 dagen op meerdere locaties van een kinderopvangorganisatie. Op één locatie heeft hij aan de kinderen gezeten. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat hij ook op andere vestigingen in de fout ging. De man van 66 was jarenlang raadslid in Almere. Het dodental van de Israëlische aanvallen op Libanon is opgelopen tot zeker 53... Meer dan 150 mensen raakten gewond. Israël voerde afgelopen nacht en vanochtend zware aanvallen uit... op het zuiden en oosten van het land en buitenwijken van hoofdstad Beirut. Dat zou de bolwerken van Hezbollah zijn. In Os zijn twee wagons van een goederentrein op elkaar gebotst. Dat gebeurde op een industrieterrein. Een van de wagons ontspoorde en kwam schuin te hangen. Volgens Brabantse media heeft ProRil de wagon weer op zijn plek gezet. Er raakte niemand gewond. Hoe het precies mis kon gaan, wordt toch onderzocht. En Suzanne Schulting gaat niet mee naar het WK Short Track in Canada volgende week. De bondscoach heeft haar niet geselecteerd. Op de lange baan won Schulting gisteren nog het NK Sprint. Bij de mannen gaat Isaac de Laat niet mee naar het WK. Hij was op de Olympische Spelen nog onderdeel van de gouden aflossingsploeg. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt een heldere en frisse nacht en plaatselijk komt er mist voor. Landinwaarts komt het af tot rond het vriespunt. Morgen opnieuw zonnig en zacht. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dankjewel, Oscar. Dit is Veronica verkeer. Goedenavond. Er staat één file op de A1 Hengelo Osnaabruk. Tussen de Lutte en de grens. 6 minuten vertraging daar, 2 kilometer file. Flixers, A2 Maastricht richting echt bij Meersen controle bij 251,6. A7 dracht de bij Terwispel, bij 155,3. De A12 gouden richting Zoetermeer. 720.8 en de A12 Gens van Duitsland. Naar Arnhem toe, bij Barberie staan ze te controleren op je snelheid. Ik met de paaltjes 148,4. Top het Madonna hier, de nieuwe getter met Teddy Swims en Tones and I. en Massive Attack. Komt eraan zo.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 Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur, maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel vijftien keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn. Ook full hybrid en full van? De nieuwe Toyota Aygo Cross. Nu verkrijgbaar vanaf 23.750 euro. Check het op toyota.nl. Een kind in oorlog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 En we mee als onvoorzien. voorzien. Over wat? Heel ja, lekker. Dat is... Nee! Sorry! Of je kiest klik over. Nieuwe kozijnen zonder te verbouwen. Klik over, klik, klaar. Woonzinnig voordeel bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken. Tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op Leenbakker.nl. Nieuw kozijnen, maar dan zonder bouwstress Klik klikover.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenval Tijdprijs. Ontdek meer op vattenval.nl slash radio. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken... om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl slash autoverkopen. ANWB en gaan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door postcode loterij Miljoenenjacht... Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Niek van der Brugge. Dit is Veronica. Radio Veronica. Jij bent welkom. Yeah. Jullie maken me helemaal goed met uh, deze heerlijke nummers: Veronica. Join the club. Die we gaan doen uh, samen met jou een lijst samenstellen. de dus top 520 doen we voor de 520 miljoen kinderen die opgroeien in de oorlog. Om aandacht te vragen voor het werk van Out, uh, ja gaan we die kinderen, ja, of eigenlijk Out, uh, ja een beetje meer in het, uh, in het licht zetten. Want ze helpen die kinderen door sport, spel en muziek. En daarom uh, vragen we jou om die muziek in te vullen. Aan te dragen op radioveronica.nl Zo het deed trouwens, uh, de police. Roxanne komt eraan. En uh, Teddy Swims, ja, de man die ooit gewoon een keer uh, op YouTube wat inzong. En daarna kwamen de hits, hits, hits en nog eens hits. Kijk, dit was een YouTube dingetje van hem. En toen ging hij los hoor, toen ging hij los. Ook niet lang duren voordat de telefoon gaat. Ja. Hallo, uh, Monsieur David Guetta hier. Zou je een plaat met mij willen opnemen? Nou, hij heeft ja gezegd, en dit is het resultaat. We will like Monika, goedenavond. Uh, ik had dit weekend een uh, uh, filmavondje georganiseerd. Ja. Oh, een beetje een rare filmavond was het. En van die mooie druikaars had ik gehaald. Laten we eens even iets, iets twisted opzetten. Nou, toen kwam ik uit bij American Psycho. Die, heb jij die wel eens gezien? Ja, die zit hier ook nog in de studio van Verhouding. Dat is een goede film, toch? Oh, oh, oh, oh, oh ja, daar, daar zit je. Ja, daar ja, zit ja. Ik, uh, heb je wel eens gezien, toch? Uh, ja, die heb ik wel eens gezien. Volgens mij heb ik hem niet afgekeken. Voor hem te eng? Ja, dat of, voor hem, of, of voor hem stom? Dat kan natuurlijk ook, uh, Nee, ik denk inderdaad uh, te eng. Ja. Ja, hij is wel blo bloody, as ja, hell. Hij is hell. wel vrij heftig, hè? Maar hij is inderdaad, van een boek komt hij af. En dat laat een beetje zien hoe Amerika, hoe twisted dat eigenlijk is... in grote steden waar mensen eigenlijk hun eigen leven leiden. En dat er achter ieder normaal persoon zogenaamd een, een, een moordenaar zit, eigenlijk. En dit is die Christian Bill. Die is dan uh, ja, zo'n soort uh, Wall Street-handelaar. Heel netjes, heel gedisciplineerd, maar... In zijn vrije tijd slacht hij mensen af in zijn appartement. En in Een hakt in stukken. En doet dat met een soundtrack van Heb ik bij jou daar. Alleen maar ethisch, weet je wel. Hij heeft ook een hele mooie geluidsinstallatie waar die dan trop op is. Ja, dit is het moment dat hij eigenlijk een van onze collega's die bij hem op de koffie is, gewoon in stukken gaat hakken. En dan vertelt hij iets over Huey Lewis en de nieuws. Over hoe fantastisch hij dat vindt. Je like Huey Lewis and the news? Okay. Their early work was a little too new wave for my taste. But when sports came out in 83, I think they really came into their own, commercially and artistically. Yeah, the the whole album has a clear, crisp sound, and a new sheen of consummate professionalism that really gives the songs a big boost. He's been compared to Elvis Costello, but I think Huey has a far more bitter, cynical sense of humor. Hey, sure. Yes, Alan? Why are there copies of the style section of the play? Do, do you have a dog? Bloom. Ciao, or something. <laughs> no, Helen. Is that a raincoat? Yes, it is. <laughs> <laughs> gaat die. niet. 87. <laughs> we release this. Oh ja. Four. The most accomplished album. I think the undistributed masterpiece is hip to be square. Ja, toen ging dus zaag onder deze plaat. van dat album voor, inderdaad. Maar het is een kijktipje niet op de nuchtere maag. Dat is uh, zeker niet, uh, maar je krijgt wel allemaal lekkere ethische die films met een hoop voor, nou ja bloody as hell euh, actie. Een comedy kan je niet doen maar in ieder geval. de Ja inderdaad, ja. Hey. Mario Veronica, uh, ja, de collega die een stukje werd gehakt tijdens jullie Lewis en de Nieuws. Uh, Jaap, blijf je nog even hangen? Of... Nou, <laughs> <laughs> ik was mijn spullen al aan het pakken, okay. maar ik leef nog. He. Prima. Um, nou ja, zo erg ben ik niet. En ik heb een medicijnen genomen vanavond. Zo meteen, George Michael, Imagine Dragons en ook Ubi 4 die komt er. Wout, stap in! De postcode loterij hoorde van onze actie met War Child en doet ook mee. Oh ja, ja zo kennen we ze.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 Door in Afrika Earthsmaals te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just dig it. Ben jij de volgende postcode loterij winnaar? Speel mee tijdens Miljoenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+ speel bewust. Veronica, goede geen uh, files gemeld. We pakken even wat flitsers op uh, de A2, onder andere Maastricht, richting Echt, bij Ulustraten. Bij 249.8, A7, Drachten, Heerenveen, bij Terwispel, 155,3. De A12, meer richting Gouda, bij Blijswijk, 19,4. En de A12, Duitsland, richting Arnhem, bij Babberie, controle bij 148,4. Alle flitsers kan je checken in de app van Flitsmijs. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza, met Rob en Caroline. Maandag tot en net donderdag vanaf 2 uur. En nu? Niek van der Brugge. Met de beste muziek aller tijden. Dit is weer just to do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 Limited, limited till it broke up when it rained down It rained Ja. En uh, Chrissy Hein. ik got you babe. Stel, uh, volgens mij, ja, ik, uh, ik weet het niet. Gaat dit wel goed? komt een beetje door ons, hè? Door uh, jij, jou en ik, Gijs. Uh, wij rijden nog benzineauto's. En daardoor is het nu mooi weer. Uh, nou, ik heb ervan genoten. Ik ben even op het strand geweest. Ja, vandaag wel? Ja, ja ik heb wel mijn motor laten lopen. Ja. Uh, bij mij in de straat. En toen ben ik anderhalf uur gaan wandelen. Precies. Uh, Even oh, stationeer oh, laten we erop nou draaien. Ik ja, wil gewoon iedereen een goede zomer. Daarom, je, daarom. Dus, uh, ja, maar uh, ja. zo, ik moest trouwens zo lachen ook vandaag. Of lachen. Uh, de, de, die influencers in Dubai... die, die, die oh, proberen ja, want, uh, goed te praten... Uh, ja. maar omdat ze er blijven zitten, weet je wel. Dat, uh, ja, is ja, ook... Uh, um, het, het is natuurlijk heel vreemd... Uh, wat zij doen, omdat ze nu... eigenlijk aan het klagen zijn over de mensen... die ze twee jaar geleden allemaal... aanmoedigden van dit ja. is hartstikke goed. Ja. En diezelfde uh, mensen... dus Iran en Hamas, wat ik ervan snap... He, uh, uit hallo, Instagram ja. en weet ik, heb geen idee. Maar die zijn nu de bommen... over Dubai aan het gooien natuurlijk. Dat zijn ja. dezelfde mensen die zeiden van... ja dit is, uh, uh, die mogen Israël platbombarderen. En nu komt ja. het op hun fitnessapparaatje terecht. En is het weer een heel ander verhaal. Op, op, op de net achtergrond ja, Lambo. Ja, de tijd waarin nou, uh, Ja, het is ja dat is een bizarre tijd waarin we... Nou, leven. Ja, is van alle, voor iedereen is wat wils. En wat ik ook wel mooi vind, is dat er van zijn gozer... Die zei van, ja, liever hier die rakettenaanval... dan die belastingaanval in Nederland. <lacht> <lacht> Oké, <okay, lacht> ja, dude. heb je denk ik nog nooit gezien wat dat doet... met, uh, nee. met, met je buurt, zo'n zo raket... Ja, ik weet het niet. Volgens mij hebben mensen nog steeds ook al zijn ze zo dichtbij een oorlog... nog steeds niet in de gaten wat dat nou precies is. Of ja, zo. Ja, ik dat, ben ook in, in gebieden geweest. In Beirut ben ik een paar keer geweest. Ja. Uh, bij Sierra Leone. Uh, waar het echt schering en inslag is. Maar het leven gaat gewoon door daar. Hè? Je moet ook gewoon iedere dag je melk en je brood hebben. Dat is en, wel weer waar. Uh, uh, en je vraagt je ook af wat je vanavond gaat kijken op tv. Ja. ja. ja en, is... en als het alarm gaat, dan, dan ga je de kelder in. Ik weet het altijd zo mooi te brengen, ja. Ah, ja. Dit was trouwens ook in de jaren zeventig gewoon heel normaal. Nou ja, dit, uh, weet je wat, trans transgender thema. Ja, natuurlijk, scheer je benen. Drugs. Ja. Beetje de outsider. er de lippenstift op. Ja, maar het, kijk of ze door hebben. Het nummer oordeelt niet. Nee. Het observeert. Holly King from Miami F.L.A. Hitchhiked away across the U.S.A.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 even nieuw bij je. Ja, zeker. Ja, ja, God, ja, uh, ja. Wat, wat heb je natuurlijk koud gehouden in je auto. Die eh, uh, stationair ja, liep. Nee, wat is, heb je? Is zo. Um, omdat uh, Brian Wilson, de uh, Beach Boys, die is inmiddels een klein jaartje overleden. Maar dat is alweer een toen, jaar geleden. Toen hij overleed, toen zei ik van, dan moeten we niet maar een weekje in één keer heel veel gaan draaien van de Beach Boys. Uh, dus die komt ergens deze week nog voorbij. Uh, God Only Knows zal het worden. Kan ja, anders. dat zal wel. Frans Ferdinand. Vet. Ik weet niet of ik uh, daar wat van ga draaien, maar take me out is lekker. En ik kwam All the Magic for the People van oh. uh, R.E.M. tegen. Wat natuurlijk een geweldig album is. Ja. Uh, ja. ja. Uh, en ja. misschien een iets uh, mindere grote hit track daarvan nog. Nou ja, goed. Als je nu zit te luisteren. Je kan sturend appen, hè? Dat kan ook. Ja, ja hoor. Ja, ja als uh, hoopvol. Kom maar door in de heup van Radio Veronica. Dat de Gijs Alkemanen na tien uur. Gijs, tot laat. Ik laat je achter. Prima hoor. Dat is in alle veiligheid met Rod Stewart. Crazy man. I destined to be mine. cold I said hey baby I could have died. She straight through me. But I know she's destined to be mine. Every night I stand around her door and wait for her to come by. She lives in one of those brown stones, the guard outside in the limousines, and the rose voices voice coming and going. My friends all say she's way out of my class, but I know if she'd just get to know me, I could give her something. All those rich guys ain't got